De Colombiaanse president Santos laat zich morgen in de hoofdstad Bogota opereren aan prostaatkanker. In een radio-toespraak zei Santos dat er geen reden is voor grote zorg. Het is volgens zijn artsen vrijwel zeker dat hij helemaal herstelt. Hij zei ook dat hij op ieder moment aan het hoofd van de regering blijft. Daarmee wil Santos duidelijk maken dat hij klaar is voor de vredesonderhandelingen met de Beweging FARC, die volgende week beginnen. Dat is extra van belang vanwege de slechte gezondheidstoestand van de vicepresident, van wie bekend is dat hij een hartkwaal heeft. Internetbedrijf Google is voor het eerst meer waard dan Microsoft. De waarde van Google steeg op de beurs in New York naar 193 miljard euro. Na Apple is Google nu het waardevolste technologiebedrijf op Wall Street. Google is bekend van de zoekmachine, maar ook eigenaar van videowebsite YouTube en het besturingssysteem voor mobiele telefoons Android.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 Het weer vannacht bewolkt, in een groot deel van het land lichte regen. Overdag blijft het bewolkt, vallen er buien. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het nws Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Ja, we zijn dan weer in het tweede uur beland van Dit is de Nacht. En uh, u kunt weer gewoon bellen. We hebben het vannacht over, uh, ja, het is een beetje, soms uh, wijken we een beetje van de rode draad af. Maar het gaat eigenlijk dus over opvoeden en over kinderen. Uh, hoe je kunt voorkomen dat ze een beetje van het rechte pad af raken. Maar daarbij uh, schuwen we ook niet om even te praten over uw eigen avontuurtjes van, uh, van toen u nog klein was. En uh, dingen deed die niet helemaal door de beugel konden. Dus u kunt bellen naar 0800-1121. 0800 1121 gratis om uh, te laten weten en even met, uh, met mij erover te kletsen wat dat dan was. En als u dan nu kinderen heeft die een beetje in de leeftijd zitten waarop ze katten kwaad gaan uitsproken. Of erger dan dat, deel hebt met ons. Uh, dat kan ook even via de mail nacht.to.nl. Ik krijg uh, soms hele heftige mailtjes die uh, van hele teleurgestelde mensen. Zo mailt mij net in Saskia. Ook over juffen en Mees, Misschien is er zelf al een juf of Mees. Die hebben geen leven. Kindjes hebben grote bekken en zijn respectloos. Niks praten. Gewoon verbieden. En als ze niet willen luisteren, gaan ze maar zelfstandig wonen. Nou, dat nou, klinkt een hoop teleurstelling uit. Misschien heeft het ook wel dat soort verhalen of iets heel anders. Laat het ons weten. Dan gaan we straks met elkaar eh, erover praten. Na Billy Joel, die ons even verpleit, zo midden in de nacht met The River of Dreams. River of Dreams van Billy Joel. Ik heb een uh, beller aan de lijn die, uh, die vaak van zich doet horen... en altijd uh, op zeer gezellige wijze. En hij komt uit Den Haag, misschien weet u het dan al. Het is Aad. Aad, nacht. Goedenacht, de mooiste stad achter de duinen. Precies, de mooiste stad achter de hè. Ja. En daar ja, weten ik... ze ook wel raten met de katten kwaad, hè, geloof ik, daar in Den Haag. Ja, maar niet van mij, hoor. Nee? nee dat geloof ik niet. Nee. Nou, ja, dat kun je... Ik zou zeggen, eh, ligt mijn doodsel op eh, bij de justitie of wat dan ook. <laughs> ja, je, je hebt uh, nul strafblad, helemaal niks ooit uitgesproken dat niet door de beugel komt. Nou, ik heb mijn kat ook wel uitgehaald natuurlijk. Dat, net, net welke jongeren. Ja. Maar? maar... Geen, geen strafbare feitie. Nee, precies. En wat, en, wat, en wat is dan het ergste, zeg maar, wat jij ooit hebt uitgesproken? Uh, Appertjessteden in de Vogelbuurt, of vervarschijn. En in de vogelbuurt in Den Haag. Maar die waren niet tevreden man. Dan kon je met iemand een gat met zijn kop gooien. Dat ging eigenlijk met spanning, <laughs> weet je wel. Er ja, ja. wist er iemand een appelboom te staan of wat dan ook. En nou, dan gingen we daar uh, s'avonds laat in het donker gingen we naartoe. Ja. En er waren meer appeltjes te pikken. Maar... En dat lukte ook wel, maar die waren niet te eten, joh. Echt niet? Nee, echt niet. <laughs> dus dat was niet echt, uh, het, het loonde niet echt, uh, zeg maar? Nee, maar misschien was dat een verkeerde moment in het seizoen. Dat weet ik ook niet meer. Oh, hoor. Ja. Maar het is gewoon, ja, ik kan het halen. Maar ik heb een paar eh, opmerkingen over het opvoeden van kinderen. Ja, zeg maar. Dan heb ik zelfs, zelfs achterkleinkinderen. Ja. Maar mijn mening is, en dat is, ik spreek het eigen ervaring ook uiteraard... Mm -hmm. ...dat eh, een van de beroemde uitspraken in de beroemde, van de beroemde ja. een beroemde Conferencier... Willem Sonneveld, met een S, dus niet met een Z zoals mijn naam... Ja. ...die had een op, mooie opmerking. Een opvoeder is een stakker die de Duitsland toest. Een stakker die in het duister tast. Juist. Nou, leg dat eens uit. Nou, dat had dat, dat, dat, dat, dat hij verweven in zijn conferentie. Ja. En dat ging ook, ja, weet ik veel. Hij, hij had een heleboel kinderen en kleinkinderen en dan moest hij een cadeautje geven. Maar hij wist wel god niet meer wie uh, wie, wie was. En nou ja, dan hield hij maar een cadeautje omhoog. En dan kwam een van degenen die uh, dan jaren was, kwam naar voren en uit de groep. Oh. Nou, dat was zo komisch, nou ja, tegen bijvoorbeeld de beroemde uh, Ja. En de tweede opmerking die ik heb, dat kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen, grote zorgen. En die oudste meisje, ik meen 46. Ja. Nou, ik, eh, ik heb me mededelen dat het inderdaad het geval is. Ja, grote kinderen, grote zorgen? Ja, tuurlijk wel. Maar, maar wat, wat is dan het geval? Nou... Daar wil ik niet op ingaan, ik bedoel, uh, nee. Hij heeft het niet goed gedaan, Laat ik het zo zeggen dan. Heb je, en weet je, oh, dus je rekent het jezelf aan? Nee, hij heeft het niet goed gedaan. Ja. En, en, en wie is hij? Ja, jouw pa? Nee, de oudste, mijn zoon. Oh, wacht even. Oké, okay, dus het gaat nu over jouw dochter? Nee, mijn dochter is de jongste. <laughs> Oké, okay, je zoon is da dat is die van 46. Die... Sorry. De, jouw zoon is 46 jaar oud? Ja. En die, die heeft het niet goed gedaan? Nee. Oké. Okay. In, in mijn verwachting en niet in mijn, nee, mijn beoordeling. Hmm. Maar moet ik het dan een beetje zoeken in de, in de criminele hoek? Of, uh... Ja, precies, ja. Oké. Okay. En En, en heb uh, en je... uiteraard niet trots op natuurlijk, hé? Nee, dat snap ik. Maar uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, is het dan zeg maar echt ernstig? Zit hij zit vast of heeft hij gezeten? Of, uh... Oh, man, ja, daar weet je niet goed van. Heel vaak. Als dat dan zo is, hè als, als dan uh, en je zegt hij voldoet niet aan mijn verwachtingen... reken je dat dan ook jezelf aan? Of helemaal niet? Nou, ik zou bij God niet weten hoe. Ik heb, ik, ik heb er alles van gedaan. En ook toen mijn ex dacht ik wel, min of meer. Ik heb er echt alles van gedaan. En uh, ja, nogmaals... Uh, het, het is een, gewoon niet het Duitsertasten. Je, je weet nooit of je het goed doet. Ik ken streng wezen. Ik ken mild wezen. Ik ben weer te praten. En het enige wat ik dan uh, altijd gehoord kreeg. als ik naar de fiets ging of wat dan ook. om iets op te proberen te lossen. dat was het ja, verkeerde vrienden, verkeerde vrienden. Ja, ik bedoel. Uh, kijk, ik ken hem ook niet vast minder natuurlijk. He? Nee. Als je. Nou, dus dat is het probleem. Maar, wat, wat, maar... Voor, wat voor vader was je dan meer van het. zeg maar. het, uh, het, het, het strengen, zo van. Uh... Uh, dit mag niet en dat mag niet, of liet jij ze meer een beetje vrij? Nou, ik probeerde de, de tussenweg te bewandelen. Ja. Nou, ik heb zelf geen leuke jeugd gehad, in tegendeel, zou ik bijna zeggen. Maar uh, ja, ik heb ze nooit verslagen, wat ze mij altijd wel gedaan hebben en weinig eten. Ja. Maar ze zaten bijvoorbeeld op, op drie, vier sporten, zo, zo ze. ik ja. ging mee, ik ging ze toejuichen, ik ging ze helpen, ik bak ze weg. Uh, ja, op uh, een gegeven moment uh, ook de mede door mijn schoonfamilie. Had meneer bijvoorbeeld er nergens zijn zin meer in. Hij wilde niet, niet een schoon meer. Hij wilde niet meer sporten. Hij wilde ook niet werken. Nou ja. Ja, en toen is het een beetje misgegaan. Ja, en, en aan de hand nog een keer een scheiding. Dus ja, dat heeft er ook niet die positie om bijgedragen natuurlijk. Nee. En, en heb jij nu wel contact met hem nog, of niet? Nee, ik wil ook absoluut niet meer. Je, je wil geen contact meer met je zoon? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Nee, nee. Nou, dat vind ik wel he heftig huis. En, en de meeste van mijn kleinkinderen ken ik niet eens, dus... Uh, <laughs> Nee, nee, nee. Daar heb ik genoeg verdriet over gehad. Dat is, uh, voor mij probeer ik dat uh, ja, af te sluiten. Hmm. Maar uh, is, is dat dan uh, van, vanuit zeg maar, uh, de, de, de kinderen uit dat ze geen contact meer met jou willen... of is het andersom? Nee, ik wil geen contact. Maar het is toch je zoon? Zo zo wat? Nou, uh... ik, ik zou bijna zeggen, fuck fucken... Ik nee, ik heb er genoeg mee gemaakt. Ik wil het eh, proberen van mijn eigen leven nog wat eh, over te houden zolang ik nog leef. Maar jij lijkt. Je bent altijd zo'n vriendelijke, vriendelijke sympathieke kerel. Ja, nee, dat ben ik nog al steeds. Ja, ik al steeds. En, en je bedoel, als je dus voor jezelf weet dat je er alles nog gedaan hebt, geholpen met allerlei toestanden met diensten, en de, weet ik veel wat. En hulp en geld en enkel mijn ellende. Maar nee, dat... lijkt ik zo zeggen, als, als, als hij zou mogen kiezen, zou hij dan wel contact willen? Nee, ook niet. Nee, je hebt heb voorkomen verpest en hmm. Dus Ik bedoel, dat staat er zo op, is niet uh, één uh, geval als je dat uh, is in de loop der jaren is opgebouwd. Elke keer wel wat, nee. Ja. En ik heb niet gewelddadig geweest, ik bedoel, uh, daar hou ik helemaal niet van. Dus, uh, het heeft geen zin als ik uh, Bert van Leeuw er even tussenbel. bel. <laughs> nou, je mag rustig weten, ik heb eens uh, uh, naar die Jo uh, gebeld daarover, ja, ja. Oh ja, voor het familiediner? Ja, ja, ja, ja, precies. Oh, uh, dus je wou het wel goed maken toen? Toen de tijd wel, ja, een hele tijd geleden. En uh, toen ze dan keken, het excuus, ja, meneer, dat is al uh, 25 jaar geleden. Ja, dat is een beetje te lang. Ik zei, ja, Ik ben niet te, uit op sensatie en ik hoef ook niet op televisie te komen. Nee. Maar ik zoek alle instanties af, en dat heb ik ook gedaan, om het een beetje meer in treinen te brengen. Maar, uh, dat is niet gelukt. Uh, en en uh, toen uh, heb je het zelf opgegeven. Nou ja, kijk, ik moet, je moet een op een gegeven moment moet je er afstand van nemen, natuurlijk. Ja. Anders ga je er onderdoor. onder door. Maar zeg nou zo, hoe, mag ik eens vragen hoe oud jij bent, uh, Aad? Nou, mag je wel weten, ja. Ik bedoel. Dat, is, dat lijkt mij niet zo moeilijk, rekenstomme, hé. Nou, maar zeg maar. Ik weet dat de auto zo veertig is. Wat, wat, nee, ja. <laughs> nee, ik, ik kan natuurlijk niet weten wanneer jij een kind hebt gekregen. Hoe, in welk jaar ben je geboren? Dan ga ik dat wel even, ga ik wel even rekenen. Nou, laten maar het midden. Maar ik wil nog eventjes iets zeggen over die toestand in Haar. Waar ik het tweede week uitgebreid over gehad heb in de uitzending. Ja, maar mag ik dan nog één persoonlijke vraag stellen? Ja, Je mag alles vragen, maar of je anders krijgt, dat weet ik niet. Ja, nee, daar ben je helemaal vrij. Maar ik denk, als ik dan daarover denk, als jij zo uitgesproken zegt... nou, ik hoef helemaal geen contact meer, het kan me verrotten, zeg maar, op z'n haags, Dan denk ik, ja, stel dat je ooit over, weet ik, hoeveel jaar een keer in het ziekenhuis ligt... en het lijkt er wel een beetje afgelopen te zijn met je leven... Dan wil je toch niet doodgaan zonder dat je je zo nog een keer gesproken hebt? Nee, maar toch ook niet. Ik wil helemaal niemand zien. Ik, ook, ik, ik heb het in het verleden nog een of twee keer al eerder gezegd. Ook geloof ik, bij Aperkast nachtdienst van de tijd. Uh, als ik uh, in mijn kist ligt en ze komen bij mij aan mijn graf staan. Dan komt mijn kist daar de schopst daar de kerkkoffer over, heb ik toen gezegd. Nou, en dat meen ik ook. Zeg. Ik wil ze absoluut niet bij, mij, bij mijn vader, ik. Of mm. wat dan ook. Nou. Absoluut niet. Ik, ik vind het een heftig verhaal, Aad. Ja, nou, oké, okay, ik... maar het is gewoon de waarheid. Ik bedoel, je ja. weet, ik heb een grote wekker, dat heb ik verder ook gezegd. Ja, maar ik ben altijd, je zei, je, je bent altijd duidelijk. Nou, dat, zo ben ik ook altijd. Maar het maakt mij wel zo nieuwsgierig naar wat er dan wel niet gebeurd is. Maar dat wil je niet vertellen. Ja, dat ga ik dan niet op de radio vertellen, man. Kom op. Nee. Ik bedoel, ben je belust op sensatie? Ik bedoel, daar kan je het zelf ook wel een beetje verzinnen neem ik aan. Nou ja, ja, ja, ja. Dat zijn niet, geen, geen misselijke dingen natuurlijk. Nee. Ik bedoel, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb wat er gebeurd altijd een aardig persoon te wezen, maar geen moment houdt het op natuurlijk. Nee, je rekent het dus in ieder geval niet jezelf aan? dacht ik niet, nee. Het ligt aan hen? Nou, aan, aan beide. Ook, ook aan mijn dochter en zo. Maar nogmaals, ik, ik bedoel, ze zoeken het mezelf uit. Ik bedoel, ik heb een, een, honderden keer heb ik het, het, het geprobeerd. Ja. En ja, door de scheiding dat deed waarschijnlijk uh, met het duur woord indoctrinatie, ik, ik heb er gewoon maar van vol. Ik ben zat gewoon. Ja. Ik laat me niet people, nee. ik niemand, en ik laat me niet in de maling nemen. Nee. nee. Kom op. Dus een... Ik heb uh, genoeg uh, ja, moet ik zeggen, waardering in Nederland, in de sportwereld en zo. Ja. En, en, en de muziek en wat ik voor wat. En die, die, die, ik stond onlangs nog op Facebook. Met foto en al. Met allemaal. Eh, eh, eh, eh, bijzondere positieve. Ja, berichten. Van een geweldige, geweldige man. En een legendarische figuur, Dus ik bedoel. Ik is is het is een, beetje, is, is een beetje zelfbescherming dan? Wat je dan doet, zeg maar. Door uh, geekontracten? Ja, contactie. uiteraard, natuurlijk. Ja. ja uiteraard. Dat je niet meer gekwetst wordt. Je staat de spakken kop. Ja. Het heeft heel goed. Uh, nou, het heeft wel even geduurd, maar. Nee, we zijn eigenlijk door. <laughs> Nou, ja, mag nee. ik nog even iets zeggen over dat Hagen gebeuren, ja, of niet? Ja, nou, dat mag, ja. Nou, maar. daar heb ik vrede week voor gereageerd. En mijn zonder verbazing, het lijkt me of de politie en justitie meegeluisterd hebben. <laughs> Want dan waren twee jaar last, nee, ja, Kom, jij, het kom is, jij nou de eer het, op lopen strijken? Nee, maar het is een ziel eigenlijk. Ja. eigenlijk. Wat, wat hebben ze nou geflikt met die, die, die feestjes die georganiseerd werden op Facebook... in Den Haag, in Apeldoorn, in Utrecht, wat ik veel allemaal niet ja, meer. Ja. En dat klinkt hier helemaal degelijk. Facebook hebben ze, wat ik ook uh, voorstelde, uh, ja, uh, bekeken. Ik, ben, ik heb het totaal uit bestand van die, van die kleren zo. Ik ja, dat dan allemaal, dat hele internet gebeuren. Ja, dat is zo'n zo glapere wereldje. Ja. En allemaal onder valse naam en zo. Ja, maar en, wat ik ook voorstelde, met, met dat uh, ambereleurt en zo. Nou, en dat is allemaal, nu, kon het, nu komt het ineens wel. Nu komt het ineens wel. Ja, ja het, is... op, op, op mijn aanbevelingen, ik wil, ik wil niet zeggen dat het voor mij te danken is, maar ik wil het wel frappant ja. dat al die andere bijeenkomsten, want ze wisten het in Hagen een week van tevoren, ja, ja? Ja, ja. na de rand in de al die andere steden hebben ze het allemaal kunnen voorkomen. Nou, ik, zou even verhaal gaan aan... meer... ik zou even naar het bureau gaan, Haat. even zeggen, hoe zit niet... het nou? Nee, maar terwijl ze weer maar toegangswegen hebben. En ik heb het op de gekeken, dat de Hagen onder Groningen, dat ze maar twee uh, toegangswegen met B-wegen. Nou, dat was een, een, een koud keuze geweest. Ik heb zelfs gezegd: laten we dan militairen aanrullen om dat keuze af te sluiten. Ja, okay. En wat ik helemaal mogelijk voor woorden vind: nou. dat dit, net als politici en de bestuurs, bestuursleiding, bestuursfunctionarissen, dat die, die, die burgemeester van de met die politiefunctionaris dan nog keertje te draaien en te kronkelen, en dan beweren dat ze contact hebben met ja, de naties. Maar wacht, wacht even: en, en, en, dit was dit het onderwerp van vorige dit, week, hè? En, ja, en nu blijkt dat ze dat niet daarvoor gedaan hebben. Pas daarna. Dat gewonnen. Maar ja. nee, daarna. Ik heb, het, uh, ik heb het ook gelezen, ja. Nou, dat is toch mogelijk. Ja, zo'n beetje. een beetje en in, op zijn minst opvallend. En ontkenning. Het is gewoon je eigen baantje bescherming. Aad. Ad. Ik, ik moet weer door. Er zijn nog meer bellers. Nou, maar uh, je hebt de boodschap nou wel begrepen. Ja, niet? ik heb jouw boodschap <laughs> begrepen. Ja, zeker hoor. En hey, goeie hartje nu nog <laughs> Dankjewel, hè. Tot de volgende keer weer. Bye-bye. Hoi. Bye-bye. Uh, dat was Aad, Aad uh, van die mooie stad achter de die uh, ons bijna elke week wel weer verblijft met zijn Bijsheden uh, en uh, gezelligheid. Ik heb ook aan de telefoon iemand uit Amsterdam, een andere mooie stad, die ooit ICT les gaf uh, op, een, uh, op een, wat is het, een, een school voor speciale kinderen, toch? Ja, een smokschool. Een smokschool. Hé, hey, Aad, uh, rustig aan, joh. Denk je hard? Ja, dat, dat zeg jij Jasper uh, tegen Aad eventjes. Ja, nee, hoe die over zo'n zoon praten, wil ik helemaal niks. En ik, ik heb ook vandaag weer de EO-familiediner uh, gezien. Ja. Dat is een mooi ding. En ik vond dat jij een goede insteek erover had. Ja. Ja. Maar goed, ik heb er dus... Uh, zeg, uh, zeg, zeg nooit nooit, de... hè. Misschien komt het nog een keer goed. Nou, dat lijkt... Ja, ik hoop het. Ik hoop het echt. Ik, ja, ik, ik, word, ik word een beetje verdrietig van af en toe als mensen zo gemakkelijk... Uh... Ja, heb je zelf wel zo'n uh, zo heftig conflict met iemand gehad... Ja, ik heb stoelen door het lokaal gehad. Ik heb... Uh, wat, wat heb je gehad, sorry? Stoelen door het lokaal. Stoelen door, stoelen het, door het lokaal. Ook oh, in, in de klas, toen jij voor de klas stond. Ja, zeer, je had het over... Het is smokonderwijs. Het is zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Oké. Okay. Dat zijn mensen die hebben vaak een autistische afwijking. En die gaan vaak via het internet. En ik gaf toevallig ICT op die school. Ja. Tweeënhalf jaar. In Amsterdam-West. Oké. Okay. En, en, die en gooiden, uh, in de klas gooiden ze wel de stoelen naar je hoofd? Nou had ik uh, twee linge, uh, twee leerlingen, er was er nog vecht in de klas, Toen was het echt gewoon, uh, ja, was gewoon uh, stevig uh, even. Ja. Ja, je, je was meer politieagent zeg maar dan uh, on, on, onderwijzer. Precies. En, en hoe zit het in jouw eigen leven, Jasper? Uh, heb, heb, je, heb je kinderen? Mm. Ik heb zes katten. Ja, maar die, maar die doen weinig. <laughs> nou, die doen wel kattenklaar. Ja, precies. <laughs> toen andere kattenkwaad. We weten hoe we het over kattenkwaad hebben. Ja, ja precies. Maar, je, nee, maar je, ben, God, je bent zelf wel een kind natuurlijk. Ja, maar, nee, maar, ik, maar ik heb het nu gewoon over hoe, hoe, hoe, hoe het kattenkwaad kan ontstaan via het internet. Dat is, uh, ja, oké. Okay, maar ik, ik ben nog even benieuwd ook naar, naar jouw eigen kattenkwaad. Wat, wat heb jij ja, zelf okay. vroeger uitgehaald? Ik heb eens een keer bij de... Sims heette dat in de Kalverstraat Een heel klein borsteltje voor de platenspelerijnen gehaald van 20 uh, cent. 20 cent? Dat, dat is ja. wat jij gestolen hebt? Ja, maar toen was ik goed in paniek hoor. Ja? Ja, 20 cent, jeetje. Hoe ging dat dan? Ik wist niet hoe gauw ik er weer uit die winkel moest zijn. Hmm. Zal je zien dat straks de politie opeens voor mijn deur staat? Ja, meneer, u heeft nog een uitstaan van 20, uh... 20 cent. Ja? Ik, ik denk niet dat ze daar veel moeite voor doen. Maar jij voelde je wel echt heel schuldig toen dus. Ja, maar, maar heb, je zelfs wel eens, heb je zelf wel eens kwaad gedaan? Ja, nee, dat, dat, zeker. Dat ook door rood licht rijden en zo. Nou, rood, rood licht rijden. Ik, ik kom zelf eigenlijk... Ik woon nu in Utrecht, maar ik kom uit Rotterdam. En daar is dat eigenlijk helemaal niet zo bijzonder... om door rood licht te rijden. Nee, gewoon, dus maar wel. Kijken, maar, rechts en, links en uh, precies. De, precies. Altijd heel goed kijken. Dat is het belangrijkste. Ja. Maar uh, uh, uh, uh, uh, het werd nooit erger dan dat, dan die 20 cent? Nee, nee. Ik, ik, ik, nee, nee. ik heb daarna de, heb ik het helemaal afgeleerd. Okay. Toen was ik 18 of 16. Was ik, weet je, de, kom je net me, met je puistjes van de middelbare school. Ja. En, en waren jouw ouders een beetje streng? Ik bedoel. Dat ik het heb... Uh, uh, nee, mijn, mijn ouders zijn, zijn kunstenaars, dus ja. Dus hele vrije types? Ja, thuiswerkertjes. Ja. Oké. Okay. En, en die waren, waren, ze waren niet moeilijk als jij een keer ergens anders uh, ging logeren... Of, uh, of een geintje uithaalde? Het uh, was niet dat jij, uh, dat jij uh, verstraft Houding, thuis moest blijven op, of zo? Aan logeren, vind, ik, vind ik geen crime, hoor. Nee, Wat nee, nee, maar ik bedoel onverwachts of zo, weet je. Je, je. je hebt toch wel een keer iets gedaan waarvan je ouders dachten... nou, daar, daar moet je toch wel een straf voor krijgen. Nou, ik was wel eens medeplichtig. Aan? Dat, dat is ook bij fout, hè, eigenlijk. Maar waar, waaraan was je dan medeplichtig? Nou, we, we, we gingen naar buitenveld... en iemand gooide een uh, steen door een raam van een sluiterij... en die, die jatten een fles whisky. En ik was erbij. En, uh, ja... Een soort mini-Project X. Ja, nu we het daar toch over hebben... Ik... Nee, ja, even, even oh. nog bij jouw anekdote blijven. Jij wil meteen weer ja, naar okay, haar. Ja, nee, oké, goed. Dan, dan, dan, dan, dan komt zo'n golfje aan in de jaren... Nou, uh, eind jaren zeventig. Yeah. Ja. Bij de bok in Buitenvelders. Ik weet niet of je... Uh, bel of iets? en not really, no. Nee, no. Dat is een jongerencentrum. Nee. Nou goed, daar moesten, moesten we naartoe gaan. En uh, nou ja, uh, een van die gasten die vond het zo leuk om een steen door die raam te gooien. en een fles whisky te pakken. Maar die had gewoon een alarm. En het, en het politiebureau lag op 30 meter afstand van die winkel. Nou ja. Ja. En, en, jij, en, jij, en, en toen was je medeplichtig, maar je hebt niet, uh, je hebt niet ergens uh, die maat voor nee, jou verlinkt. Ik gewoon een naam doorgeven. Wat zeg je? We hebben een naam doorgegeven van die, die steen do door de naam heeft gegooid. De, die, die naam van die jongen die heb je doorgegeven aan de politie? Joh. Ja, natuurlijk. Want anders blijft je vastzitten en vastzitten in zo'n rare cel met... Uh, heen, wat doe ik hier in godsnaam ja. als 18-jarige? Ja. ja, dat is waar. Ja. Ik, ik begrijp het. Wat, wat, wat, je, mag ik nog begrijp. Één, je mag één ding zeggen over haren, maar niet te lang, hoor. Want dat is eigenlijk niet het onderwerp nee, van vandaag. Nee, goed, uh, Facebook-beleid, ja. Jongens, denk er nou even goed over na, want het heeft helemaal geen zin. Wat heeft geen zin? Ik bedoel, die rellen uh, schoppen. Het kost ons alleen maar geld. En uh, straks zijn jullie de dupe en dan moeten jullie de belasting uh, van 25% betalen over 10 jaar, weet je? Ja, precies. En dat moeten we niet willen. Maar je, ik, we niet ik, willen ik, ik, weten, ik weet niet of die uh, mensen uh, luisteren nu, hoor uh, Jasper, die er in haar bij waren. Wat zeg je? Ik denk niet dat de mensen die in Haren erbij waren dat die nu naar Radio 1 aan het luisteren zijn. Nou ja, als ze ziek zijn. Ja, dat, dat zijn ze ook. Ja. Ziek? Hoe bedoel je ziek? Nou, ja, je, bedoel, bedoel, bedoel, is het niet voor niks dat ze die petjes op hun hoofd hebben om hun laatste hersendelen uh, warm te houden? <laughs> Waarom ga je er naartoe om te rellen? Uh, het is echt dat vind ik ziek. Ja, ja. Je, je hoort het in de, in de reportage: van het waren ook vaak hoogopgeleide mensen. Ze gingen niet allemaal daarheen. Ze gingen ook gewoon om te, om te redden. Ze, ze gingen ook om, gewoon voor een feestje en even kijken: Nou, wat gebeurt daar nou precies? Ja, maar goed, dan, dan weet je dat er, als hij meekomt, dan, dan gaan we hier dus weg. Gaan we weer lekker naar huis toe, want dit is geen feestje meer. Ja, maar goed, dan, dan mag je ook niet meer naar voetbalwedstrijden gaan. Nou, daar staan nog gewoon paar, uh, paarden met. Uh, ja, dat snap ik maar. Leuke dames erbovenop. Ja, dat, dat, dat, dat vind jij wel appetijtelijk? Nee, voetballer kan je niet vergelijken met haren, Oké. Okay. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, we, ga, we gaan afronden over haren, want anders gaan we het weer de hele nacht over ja, okay. haren hebben. Ik ga lekker door. Ik ga lekker door, dankjewel Jasper. Spreek je later. En uh, ga je nog weer slapen of niet? Of blijf je lekker luisteren? Nou, ik blijf nog even een half uurtje hangen of zoiets. Half uurtje hangen. Ja. Oké. Okay. Gezellig. Eén succes. Tot ziens. Bye-bye. Dat was Jasper en daarvoor uh, was het natuurlijk aan het Zonderberg. Uh, u kunt ook nog even bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Met uw uh, avonturen. Het, is, het lijkt wel een beetje de biechtavond uh, zo uh, bij de EO. Nou, als u nog een spannende biecht heeft te doen... Uh, Alhoewel dat dan eigenlijk weer meer katholiek is natuurlijk. Voel u vrij om te bellen. Maar dus ook vooral als u kinderen heeft die, uh, die ontspoord zijn. Ik heb nog niet zoveel mensen gesproken vannacht die, uh, waarbij dat het geval is. Dus mocht u de eerste zijn uh, die durft te bellen bij wie dat wel het geval is. Welkom 0800 1121 Dan uh, spreken we elkaar uh, nadat we geluisterd hebben naar Angela Moira. Can be though she's long Angela Moira met Timid. Ze noemt zichzelf wel de Ukulele Girl. Ze is een uh, singer-songwriter met, uh, met Brits, Indonesisch en ook nog Nederlands uh, bloed. Ze heeft haar uh, releasealbum waar ze nu hard aan het werk is... dat in uh, 2013 gaat verschijnen. Maar dit is alvast een, uh, een erg leuke single. Timide, maar dan op zijn Engels. Mocht u daar meer uh, van willen opzoeken. Angela Moira. Moira schrijft je als m o IRA. i r a Ik heb uh, aan de telefoon Erik. Erik, Goedenacht. Goedemiddag ja, Renze. Jij wilde ook het even meepraten? Ja, ja, ik had, ik had zo'n beetje mijn gedachten erover laten vallen. Van hoe, je, hoe je je kinderen eventueel uh, kan behoeden voor het op het slechte pad te gaan en zo. Ik denk dat je dat sowieso nooit kan behoeden. Je kan alleen maar het beste ervan maken. En wat die mevrouw ook zei in de eerste uur. Om te praten, te praten, te praten. En zoveel mogelijk te zijn voor je. En, en normen nog meer waarde bij te brengen. Ja. Maar uiteindelijk gaan ze, gaan ze toch de eigen kant op. En dat, kun je ook, dat moet je ook loslaten, natuurlijk. En ze moeten ook de eigen, de eigen fouten leren maken en daarvan leren. Precies. Fouten maken en daarvan leren. Maar wat, wat ook een beetje in het tijdscherm is, is, natuurlijk, is dat in deze tijd. Er wordt ontzettend veel drugs gebruikt onder jongeren. Ja. En ik denk dat daar ook een groot. Uh, daar zit ook iets in, denk ik. Wat die wat is af en toe, die staan gewoon helemaal stijf van de hier of van de of van de pillen staan in het stadion daar. dan wordt gedeeld en weet ik wat allemaal. Dat is gewoon een halve criminele organisatie soms. Maar is dat heel anders dan vroeger? Toen werd er toch ook drugs gebruikt? Ja, maar ik denk niet in die mate zoals het nu wordt gebruikt. dat idee heb ik. Oké, en dan was ook iemand, ik kan me nog, ik weet niet precies welke bij dat was, maar die zei: ja, je kan wel zeggen, ouders moeten praten met hun kinderen, maar dat, dat uh, kinderen gaan dat gewoon niet die hoeft het helemaal niet die, je moet juist dat, dat wil je niet tegen je ouders zeggen weet je wel je wil, je wil gewoon lekker er tegen ingaan als zij je zus zeggen doe jij zo en je doet niet je vertelt toch niet wat je aan, uh, aan kattenkwaad hebt uitgesproken? hoe kijk je daar nee, dan nee, tegenaan nee, ja dat hoeft dat hoeft ook niet dat je moet dat zeggen, je moet wel de kinderen kinderen denk ik gewoon de eigen fouten laten maken ja. en als ze, daarvan, nou, als ze daarvan onderuit gaan... ja dan moeten ze daar zelf van leren maar je moet denk ik wel altijd voor zijn weet je dat je er achteraf of ook over kan praten en zo. Dat dat ze dus wel laten zien van... Uh, dat, dat ze zelf gaan nadenken erover. Ja, en je, en je hebt gewoon altijd mensen die ontsporen totaal. En je hebt mensen die komen bij zichzelf weer terug. Ja. Ik bedoel, toen ik 16 was, was ik ook geen leuke jongen. Nee, ik ben nou gewoon 43. Ik doe ook al die rotzakke dingen niet meer, weet je wel. En waarom was jij geen leuke jongen toen je 16 was? Uh, ja, toen to, to ben ik al het huis uitgegaan, zeg maar. Dus allemaal uh, probleemjeugd met, met, met je ouders en dat soort shit. Dus je hebt helemaal niks om je eigen mee te identificeren. Dus dan ga je de straat op. En dan ja. ga je, kom je dat soort mensen ook tegen, nou, die ga je rot eruit halen. Als in uh, criminele activiteitjes. Ja, zoiets zou ik wel zeggen. Ja. Uh, heb, je, heb je echt uh, wel zeg maar, ernstig vastgezeten? Uh, nou, langs de drie dagen. Drie dagen. En waarvoor was ja. dat? Nou, ja, dat was voor inbraken. Inbraak, oké. Okay. Ja. Dat is ja, wel, uh, dat wel dat redelijk ik heftig. Ik had gewoon geen geld, even in mijn oude zorgden niet meer voor, want ik had geen geld. Dus, Jij ja, moet wel eten. Ja. En zelf ben je, ook, ja, dus. ben je zelf ook ouder? Nee, ja, nou, ik heb wel een dochter van 21, maar daar heb ik niet de zorg voor. Dus. Ja, hebben we het volgens mij in het ook verleden ook, wel eens ook, een keer. Ook, of... En ook, ook niet voor gehaald, dus, uh... okay. dus je, Oké. Maar ik, echt... denk dat, dat, ik denk dat het daar ook een beetje zit van, want sommige kinderen die hebben gewoon helemaal niks, niks om zich mee te identificeren, er is geen liefde bij, en ja. er wordt niet opgevoed, geen normen en waarden en dan, dan leer je dat gewoon door vallen en opstaan. Ja. Vind je het jammer dat je nooit een kind hebt kunnen opvoeden? Nou, misschien dat ik er nu klaar voor zou zijn, maar toen, op dat moment zeker niet. Nee omdat ik gewoon nog veel te hard op zoek was naar mezelf en wat mijn eigen tekortkomingen en mijn mooie dingen waren. Ja, want je kreeg al, uh, die dochter die kwam al vroeg eigenlijk, als jij nu 43 bent en je dochter is 21, dan kreeg je haar toen je 22 was. Ja, 21. dan is dan, dan ze al 23 inderdaad. En <laughs> Ik was 20 toen ze kwam, ja. 20? Ja, ik was 20, ja. Nou, dat is, wel, dat is wel behoorlijk jong om een kind te krijgen, ja. Ja, behoorlijk, ja. Dat, en daarom zei ik ook van... Uh, ja, ik, ik, ik wil wel nog een kind. Maar nou, zei ze, ja, ik hou het toch. Dus ik zie kan blijven of je kan gaan. Maar stel nou, want je je bent nu 43. Ik weet niet of je een vriendin of een vrouw hebt nu. Uh, nou Op dit moment ook niet meer, nee. Ook niet meer. Maar stel, stel nou dat van komt, hoe doe je? Biologisch Kan dat allemaal nog, toch? Oh ja, dat kan. Dacht ze mij nog wel Ja, moet zij wel een beetje jonger zijn. Ja. Ja, nee, daar heb ik helemaal nog verder niet over nagedacht. Ik denk ook helemaal over nagedacht. Op dit moment ben ik net nog in een gouden fase van een vriendin. Die, die, die drieënhalve maand tijd is weggegaan. Dus, ja, dat is ook niet alles. Maar. Nee, eh, dat is echt zeker niet alles. nee. Nou, daar zouden we het heel uitgebreid over kunnen hebben. Maar dat zou heel persoonlijk worden, denk ik. Want op zich ja, niet maar, ergens, maar het maar, heeft niet zo met onderwerp weken, te maken. We hebben een paar weken geleden voor hel gehad hoor. Daarom. Klopt. Maar, maar nogmaals wat ik zeggen, ik denk, je, kan, je kan het nooit op één houden. Kijk, je, je hebt. Je hebt Mensen die, die kiezen gewoon het slechte pad en je hebt mensen die kiezen het goede pad. En sommigen die blijven erin hangen. Ja. Anderen die zien, die zien het licht, zeg maar, en, en die, gaan, die worden normaal, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar er, andere, je, je, je kunt toch wel als ouders gewoon beïnvloeden? Want je zou bijna dan zeggen, als ik jou hoor, van, het maakt eigenlijk niet uit wat je als ouder doet. Nou, het maakt zeker wel uit. Je, dus je moet, ik denk dat je er van alles moet zijn voor je kind. Ja. Op, dus dus on, on, on, on, onverantwoordelijke liefde, of on, onverantwoord, onverwijdelijke liefde. Precies. Dus dat het kind weet dat ze altijd bij jou terecht kunnen. Van, okay. Op een gegeven moment is het natuurlijk wat Aad ook zijn. Op een gegeven moment houdt het een keer op natuurlijk. Als het wel heel erg om gaat ja maar v vind, het, vind ik ja, wel het lastig het heen, hoor. Ik, ik zou denken, ik, ik heb natuurlijk nog geen kinderen, dus ik zou niet weten. En, ja, je kan natuurlijk onmogelijk voorstellen als uh, wat er allemaal gebeurt in sommige levens. Maar ik denk ja, ik zou me toch niet voor kunnen stellen dat ik, dat ik ooit van een kind of van, van, van een van mijn... Uh, ik heb een broer en een zus of zo dat ik ooit zou zeggen, nou ik wil jou nooit meer spreken. Nou ik heb mijn ouders al 25 jaar niet meer gezien, dus... Uh, en De hele familie ook niet. Nee. Maar heb je niet zoiets die zou, die zou ik ooit nog eens een keer willen ontmoeten? Nee, nee, nee absoluut niet. Als ze het goed willen maken nee, niet, of tot één nee, keer zijn nee, gekomen? Nee, ik zorg er vanaf mijn zevende, van mijn zevende geestelijk voor mezelf. Ze zijn er verder nooit geweest en uh, mijn zes was was ja. klein. Ze zijn er nooit geweest. Dus ja, wat, wat, wat, wat, wat hebben ze mij nou nog te bieden? En hebben zij nooit geprobeerd contact te zoeken meer? Nee. Hmm. En wat zit kort voor luisteraars die niet ons voorgesprek gehoord hebben, wat was de reden dat ze er niet voor jou waren? Uh, ja, veel te druk met zichzelf, nee, niet, niet qua, maar gewoon met de eigen problemen bezig en niet, niet, geen rekening houden dat je kind hebt. Nee, en jij werd uit huis geplaatst? En, uh... nee, nee, nee, nee, nee, ik ben om 16 nog vanzelf zelf weggegaan. Van om mijn 7 tot mijn twaalf. ik ben bij de hele familie gewoond. Oké, okay, ja, dus... Mijn wel van 12 tot mijn zestien is mijn vader met de huishouders getrouwd. Nou, die kreeg een kind, toen moest hij ook niks meer van ons leven. Mijn ja. broer en mij. Nou, mijn zestien had ik iets van hem bekijken, maar dat ga weg. Een ingewikkelde jeugd. <laughs> ja, dat kan je ook heel sterk maken, hoor. Ja. Maar en, en hoe, hoe ben jij dan nu eigenlijk? Want, uh, heb jij nu een, uh, weet je, het is nu tien over half vier. Je bent nog uh, helemaal klaar wakker, zo te horen. Ja, nou, dat, dat komt dus omdat ik gewoon uh, met, met die ex met van mij, die, die is keer van mij in de een of andere dag verpleider gegaan. Ja. Dus ik slaap gewoon heel slecht nachts en dan ga ik lekker radio luisteren gewoon, Oké. Okay. Elk, elk nadeel? Hij heeft een voordeel. Ja. <laughs> het is een beetje cru misschien, maar uh, het weegt ook niet erg op tegen elkaar. Nee, ach, nee, het komt allemaal wel goed. Oké, okay, dat is mooi zo. Ja, ik heb wel heel veel dingen meegemaakt. Dus, uh... Ik denk, misschien is het wel goed. Het is nu dus ongeveer tien over half vier. Om even een brugje maken aan het einde van dit programma naar sociale media. Ja. Um, dan sluit het onderwerp opvoeden een klein beetje af. Zit jij zelf op, uh, op, op de sociale media... Ik ben, een, ik ben de grootste, voor mij ben ik de laatste bij Marika in Nederland. Dus ik heb helemaal geen computer. Ik ben die zijn bezig, dan heb ik jou daar. Ja, ik kan er al mee omgaan, maar die, die, die dingen maken altijd ruzie met mij en ik met hen. Jij bent 43 jaar en je hebt geen computer. Ja. Dat vind ik Ik heb ook nog een eigen bedrijf, dat is mijn nagaan. <laughs> Echt waar? Waarin? Wat doe je? Ik heb een clusterbedrijf. Een, cluster, een klusbedrijf een Clusterbedrijf, hè. Ja. Nou, als je even slim bent, noem je even snel de naam. Nee, dat ga ik <laughs> ik heb nog helemaal geen zinnige tijd om te werken op dit moment. Dus... Oh, nou, uh, lekker, ja. lekker bedrijf. Ja, nou ja, ik mag, ik mag het zelf bepalen. Dat mag als je eigen baas Ja, Ja, zo is dat. ZZP. Ja. <laughs> Heerlijk. Hey, en uh, oké, okay, je, je hebt je eigen bedrijfje maar, en je zit niet ja, op ja, Facebook. Buiten, wat jij zei met het social media. Ja, ik vind het ook allemaal dat Facebook. Ik vind het allemaal zo onpersoonlijk. Ik zit liever gewoon tegenover iemand aan de tafel. Ja, dat, dat snap ik wel. Dan heb, je gewoon, dan heb je gewoon een, een, een verbale communicatie en ja, zo. Dat snap ik. Maar en, luister, en... Ik, ik, ga, ik ga iets noemen waarvan je denkt... Oh ja, zo is het ook weer. Ik, ik heb bijvoorbeeld mensen van, uh, van de middelbare school of zo, weet je wel. En, en die, ja, die, die spreek je dan niet regelmatig. Maar het is toch wel te euh, leuk om te weten wat iemand dan uitspookt. En wat iemand uh, voor baantje heeft. En Of iemand uh, ja, hoe, een vriendinnetje. Wat zeg je? Ik ben in hoe de twintig. Jij? Dus ik laten we zeggen. Dat is een jaar sorry, of... Uh, de la laatste verstond ik in. 21, zei je? In de twintig. Oh, 21, ja. Maar goed, en dan, ja. dan is, dan is jou, dan jouw middelbare school dus nog een stuk dichterbij als het voor mij is. Hè? Ja, laten we zeggen, ja, ja, nee, dat snap ik. Maar ook, ook dan weet je wel, dan is het toch. Ja, en dan kun je gewoon. Dan hoef je niet echt. Bedoel, kijk, met sommige mensen vind ik leuk om intensieve vriendschap te onthouden. Weet je, wel? daar wil je dan een keer. Dan ja. doe je een keer een biertje mee, dat is gezellig. En sommige ja. mensen wat leuk om op afstand, maar toch een beetje te blijven volgen. En daar vind ik Facebook heel geschikt voor. Ja, oké, okay. nee, ik geloof best dat het prima is voor mensen. Maar ja, het is niet, het is niet, het is niet, niet, niet iets voor mij of zo. Nou? Nee. Maar eigenlijk, ik zal er nog een ooit een keer aan moeten. want het gaat allemaal natuurlijk vier, vier, vier, vier te weten snel, hè. Ja, nou ja niks en moet, maar... maar, maar precies, want je hebt ook tegenwoordig met belastingdingen en zo, wie dat, DigiD, en, en... Ja, maar ik een boekhouder vooral, hè. Je, je hebt dus ook geen e-mail? Nee. Fantastisch. Ja, dat vind ik nou ook. Ik laat ook mijn telefoon rustig thuis, dan heb ik helemaal gezin in om dat ding mee te nemen. Ik weet, oh, je hebt wel een mobiele telefoon? Ja, daar bel ik een nou mee, ja. Dat vind ik wel vooruitstrevend. Ja, maar het is nog een hele oude Nokia. Is de Nokia dus, 3310? Heb... Ja, dat is zo'n zwarte. Ja, echt waar? Oh, ja, je kan er mee bellen en sms en dat en, is en prima. Oh, heerlijk. Ja, ik ben echt een <laughs> beetje zo'n nieuwe generatie kind, denk ik. ik ja, de... nee, dat geloof ik. Maar dat, dat is ook wat je overal ziet. Want je ziet, als je op, op straat loopt, zie je alleen maar met mensen met die, met die dingen bezig. En met de internet en, en weet ik veel wat ze allemaal aan het doen zijn. Ja, en, ja, ik, ja ik, ik laat eh... dat ding gewoon af en toe wel eens thuis, heerlijk, joh. Ik beken. Ja. Alhoewel ik moet zeggen, als ik dan een keer ergens geen internet heb of zo, dan, vind, dan mis, mis ik het ook helemaal niet hoor. Maar je, ja, je raakt je raakt er wel echt aan gewend. Ja, ik, vind, ik vind het dan leuk om het nieuws te volgen natuurlijk en dat soort dingen. Maar... Ja, ja, ja, ja, nou ik heb de radio even hoor, weet je. Ja. nieuwsradio. Ja, nee heel goed. Blijf, uh, blijf vooral daar aan luisteren. <laughs> ik, uh, ik, uh, wat, wat grappig, he. Ik, ik zal er uiteindelijk toch een keer aan moeten, want alles gaat binnenkort uh, met, met, met, met de computer en zo. Wat we het nu ook wel doen natuurlijk nu. Ja. Als, als ik nou... Uh, ja, ik mag natuurlijk eigenlijk geen reclame maken. Ik moet zeggen, die dingen met zo'n zo fruitlogotje erop... die zijn maar erg fijn, hoor. Als je gewoon uh, van niet zo moeilijk houdt. Ja, nee, ik hou ook wel van YouTube, hoor. YouTube vind ik helemaal geweldig. Lekker plaatje uitzoeken, weet je wel. Ja. Oh, je dat kent het wel? Leuk. Ja, ik ken het wel. Ik had wel een computer hier, maar die heeft me echt meegenomen. Oh, <laughs> nou. Lekker is dat. Hey Erik, ja. dank voor jouw belletje vannacht. Is goed. En uh, tot de volgende keer weer, hè? Tot de volgende keer. Oké, okay, fijne nacht. doei. doei. Nou, uh, dat heeft dus geen zin voor Erik om te reageren via Twitter of zo. Die moet gewoon uh, lekker radio blijven luisteren. Misschien bent u er ook wel zo een. Uh, want daar wil ik het even het laatste kwartiertje, waarom niet, nog even over hebben. Over sociale media. Gebruikt u ze wel, gebruikt u ze niet? Laten we eens even een klein beeld schetsen van de Radio 1-nachtluisteraar. Als u het wel gebruikt, dan kunt u, uh, en u zit op Twitter, dan mag u het even laten weten via Twitter. Nou, er zijn uh, zeker een aantal mensen die dat doen, want er wordt wel eens getwitterd naar Dit is de Nacht. En ook regelmatig gemaild. En ik uh, moet zeggen, over de mail zijn het heel vaak PVV-stemmers die, uh, die van zich laten horen. Met allemaal heftige boodschappen. Vanavond over dat opvoeden. Milde mensen bijvoorbeeld, dan dat ze, dat ze hun kinderen niet met uh, mensen van uh, islam willen laten omgaan, want dan gaat het fout. Ja, zo kun je er ook over denken. Uh, heeft u gedachten over sociale media? Zit u op Twitter, Facebook of Hives? Hives is uh, met name bij volgens mij uh, gaan we zeggen de 50-plussers nog iets populairder. Of misschien wel niet of heel bewust. En heeft u kinderen die daar wel of niet op zitten? En kijkt u dan mee stiekem op hun berichtjes? U kunt het nog even laten weten op 0800-1121. Dan kunnen we daar met elkaar eventjes over van gedachten wisselen. Als u nou belt, dan luisteren wij naar een van mijn favoriete artiesten. Ik weet niet of u Symfonica en Ross ook hebt, maar daar was hij toch volgens mij wel op zijn best een paar jaar geleden. Lionel Richie hier met Stuck on You.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 Lionel Richie met Stuck on You. Ik eh, kreeg wat telefoontjes net... Eh, maar niet van mensen die over sociale media wilden praten... maar van eh, eerst van een Karel die zei... wat ik nog even wil zeggen... het belangrijkste van opvoeden is dat je een kind een thuisgevoel geeft... dus dat hij zich echt thuis voelt. Nou, Dat is nou ook even gezegd, Karel. En Aad, belde nog eventjes, want ik zei per a ah, buis het Zonnebergen... dat is toch echt Aad Zonneveld? Maar goed, dan zijn de correcties uh, zijn dan, uh, gedaan... en dan moeten we toch even nog praten over sociale media... En ik weet zeker dat u daar een mening over heeft, want vorige week toen, uh, toen uh, stopte de telefoon niet met, uh, met, met knipperen als het uh, ging over sociale media. Maar nu blijft het nog even uit. Kijk, ik zie, dat het zo werkt altijd, als je het gewoon even benoemt, dan belt wel iemand. Even kijken wie daar belt. Goedenacht, hallo, met wie spreek ik? Hallo, met Wiebe Bosma spreek je? Wiebe, goedenacht. Ja, ik heb vorige week ook uh, gebeld. Ja, daar kan ik me iets van herinneren, ja. Je me nog even herinneren, Wiebe? Ja, ook zeker. Pakkenfijn. Zeg ik wel even, uh, nou ik zit zelf niet op de sociale media. Ik weet wel een, een en ander van af. Oké, okay. en waarom maar zit jij niet op sociale denk... media? Nou, ik vind het er veel onzin, want uh, ik zie ook wel vrienden van mij, kennen ze die zitten erop. En dan zeggen ze de meest grote onzin uh, zetten ze erop. Zoals. Ja, je kunt het ook gebruiken voor serieuze dingen, maar ook wel heel veel uh, flauwekul. Uh, zo van ik ga. Uh, ik ga even met de hond wandelen, of ik ga douchen of ik ga dit, ik ga dat. Wat een onzin allemaal dat erop te zetten. Ik bedoel. Waarom moet een ander dat weten? Ja, ja goede vraag. Dat. Maar je kunt het ook gebruiken als communicatiemiddel. En voor, uh, voor leuke dingen. En uh, ja, ik kan, ik kan wel eens me voorstellen. Maar er komt ook veel uh, rottigheid als dus Ja, nee, dat, dat zeker. Maar ik, ik bijvoorbeeld... is dus, uh, wat er in Haar gebeurd is. Ja, absoluut. Maar dat, volgens mij als je het zeg maar, echt voor vrienden gebruikt. Dus mensen die je echt kent. En daar wat, uh, wat leuke momentjes mee deelt. Of uh, je vakantiefoto's uh, kunt laten zien zo. Of uh, weet ik het wat. Dan... Dat kan het best interessant zijn, toch? Of leuke filmpjes delen. Ja, dat klopt. Dat kun je delen, inderdaad. Dat zijn leuke dingen. Uh, wat, ik, wat ik heel leuk is aan uh, sociale media bijvoorbeeld, is Skype. En uh, dat je dan aan alle kanten van de wereld zit, hè? Dat gebruik ja, dat je, je wel. Sociale media, maar en dan kun je elkaar zien met bellen. Ja. Ge dat is leuk, maar ja... Gebruik je dat wel? Dat vindt, wat zei je? Gebruik je dat wel, Skype? Nou, ik gebruik geen Skype, maar dat zie ik dan wel. Ik gebruik het zelf niet, omdat ja ik heb geen familie aan de andere kant van de wereld. Maar ik zou het wel gebruiken als ik het had. Ja. Kijk, dan kun je gratis kun je bellen, je kunt elkaar zien, dat is heel interessant. Maar ik vind Facebook, dat vind ik een, een heel raar middel, of een heel raar uh, medium. Want ja, je hebt ook wel goede dingen, maar ik bedoel, het is zo'n machtsmedium. Uh, de hele wereld loopt erachteraan en waar gaat dit heen? En ik bedoel, mensen verkillen door dit soort dingen. Dat heb ik heel duidelijk gezien. Ze hebben toen ook gezegd, geloof ik, vorige week. En ja, het was bijna vier uur. Ja. Yeah. Nou, ook weer bijna, maar dat maakt niet uit. Toen zei ik ook van... Uh, Facebook, daar worden mensen killer van. Uh, want uh, je ziet elkaar niet meer. Als je nou op straat loopt, wat zie je... Je ziet mensen op mobiel mobieltje kijken. Ja. Yeah. Ze zijn ik... geïnteresseerd uh, uh, uh, uh, in, in het apparaatje... maar niet echt geïnteresseerd zoals het wordt te zijn... Zoals wij bedoeld voor elkaar zijn. Communiceren van face-to-face, -face, van, van, van oog tot oog. En uh, je mist een stap als het ware. Ik snap en, het. En, en, dat, en, en, en dat maakt mensen kouder. Ja, maar, maar, ik, maar ik, ik, kan, kan het niet naast elkaar bestaan? Ik, bedoel, ik hou er nog steeds van, ik zei net nou. al, om gewoon mensen te ontmoeten. Maar kijk, ik, ik zit ook op Facebook en vind dat ook hartstikke leuk. Klopt, dat kan, dat kan. Maar nogmaals, hoe, hoe ga je ermee mee om? Kijk, de ene, als je, als je, jij gaat er nou goed mee om. Maar ik zie dus dat heel veel jongeren er verkeerd mee omgaan, die gaan er dus. Uh, ja, die, die, die, hebben, die communiceren te veel via, dat, via het apparaatje. En die zien elkaar te weinig via gewoon oog uh, op oogcontact en via elkaar aanraken en dat soort dingen. En dat is veel belangrijker. Als je alleen communiceert via dat middel, dan dan, dan, dan, dan breekt er iets. Dat geloof ik heilig. Vooral als je er verkeerd mee omgaat. Ja. En te weinig daar andere dingen naast hebt. Precies. En dat zie je ook mensen die verslaafd zijn aan dat apparaatje. Ze zitten constant met het apparaat in de hand. Je ziet ze op straat lopen. Je ziet ze maar één kant op kijken. En je ze zien, als ik dan, ik loop dan op straat bijvoorbeeld, door de stad. En dan zie je ze met het apparaatje fietsen of lopen. En ze, en ze kijken niet om zich heen. Nee. En dat is niet gezond. Een beetje afgesloten een... van de wereld eigenlijk. Wat zei je? Een beetje afgesloten van de echte wereld. Absoluut, absoluut. Daar ben ik heel erg van over. En dat wordt steeds erger. Ja. Ik zie het heel, ik, ik heb ik, ik het ook gezegd, ik ben de laatste keer met een gesproken... En ja, zei 20 jaar geleden, Dat was het heel normaal als je met elkaar sprak in de, de wachtkamer, maar dat is niet meer zo. Nee. Als je dat doet, dan word je vreemd aangekeken, want er zit op een mobiel te, te turen en te staren. Ja, ja nee, het is absoluut bij vervelingen zit het eerste wat je uit je zak pakt. Ja, ja precies. Het wordt, het wordt de wereld verandert zo ontzettend snel door dit, dit soort apparatuur. Dat, dat, dat, dat mede, zeg ik, het is natuurlijk moet het niet uh, te erg uh, generaliseren, maar ja, ik geloof zeker dat het uh, negatieve kanten heeft. Ja. Absoluut. En, maar dan hebben we het over Facebook en, en heb je bijvoorbeeld ook wel eens gedacht over Twitter? Twitter, nou ja, daar da, da heb ik nog niet eens. Dat is ja, dat is meer. Da, nou, daar, weet ik, daar heb ik nog niet zo mee bezig gehad. Facebook weet ik iets vanaf Twitter. Nou, de, volgens mij, ja, wat is het verschil? Wat is het verschil tussen Facebook en Twitter? Het verschil is, uh, nou, op zich, goed, waar. Het verschil is op Twitter stuur je allemaal korte boodschapjes. Die zijn maximaal 140 tekens. Dus. Uh, je moet, je ja. moet het zeg maar kort houden. En je kiest ervoor uh, om bepaalde mensen te volgen. En andere mensen kiezen er wel of niet voor om jou te volgen. Bij Facebook ben je altijd vrienden met iemand. Dus ah. dan, dan volg je eigenlijk automatisch elkaar. Maar bij Twitter kun je bijvoorbeeld. Ik volg bijvoorbeeld. Uh, ja, noem eens iemand. Uh, bijvoorbeeld een, een presentator van een televisieprogramma. Want dan vind ik het interessant om te weten wat hij uitspookt en wie hij in zijn programma heeft. En dan ja. volg ik hem. Maar dat betekent niet dat hij dan ook mij volgt. Snap je, dus bijvoorbeeld ja, ja. je, je, een journalisten, dat ik snel het nieuws kan, kan lezen, dat soort dingen. Het zijn korte boodschapjes en dan kies je wie je volgt en wie niet. En andere mensen kiezen er eventueel voor om jou te volgen. Ah, ja, ja. Ah, kijk eens aan. Ja, ik heb me nooit dat ik, ik heb alleen eens. Uh, ik heb, uh, ja, wat ik al zei, Facebook heb ik dan meegekeken met bepaalde mensen. Nou, dat interesseert het me nou niet echt, moet ik zeggen. En, uh, ik denk nee. dat, ja, je kunt, het, je kunt er ook andere dingen op zeggen, maar uh, ik, ik, ik moet er niet zoveel van hebben, moet ik zeggen, dat uh, Facebook. Nee, en heb je dan niet veel vrienden van jou die, die er wel op zitten, die dan zeggen, nou zeg, kom nou toch wie wiebe, gaat er ook een nee, keer op nee, Facebook? Nee, nee, nee, ja, dat was gezegd. Ik was wel boos, dat was een, kan, een kennis van mij. Dat was toch wel een beetje een warhoofd, die, uh, <laughs> ja. aardige jongen met een warhoofd. En, en die jongen die uh, had mijn een foto van hem gemaakt. Ja, die heeft je op Facebook gezet en, uh, ja, ik kon niet die aftrekken. zei hij. Nou, ik zei, dat ding moet eraf. Maar ja, dat kon niet wat je me ook zei. Nou, ik heb me maar gelaten. Ik denk, laat me zitten. Maar Je kunt er ook heel rare dingen op zitten, ongevraagd. Ja, en het blijft natuurlijk vaker. het blijft het antwoord ergens vindbaar. Ja, precies. Nou ja, ik heb er zo moeilijk over gedaan, maar... Het is in ieder geval niks voor jou. Ik weet wat stond, en dat vond ik niet erg interessant wat er allemaal stond, ik zeggen. Nee, en je zat ook niet op de voorloper van, of tenminste in Nederland, dan een beetje de voorloop van Facebook Hives? Welke is dat? Oh, dat ken je niet eens, Hives. Ja, hij is, hij ken ik wel. Ja, zeker. Ik ken, ik ken al die naam wel. Nee, hij ja. is, uh, wat, dat zei je net, dat is nog eens meer, iets voor, voor meer voor ouder dan plus plus, Ja, vroeger was het, uh, en, en ook voor tieners, hoor, tegenwoordig. Maar een beetje, de, zeg maar, de tussen site, de twintig ja, en de veertig en de zitten nu vooral op Facebook. Ja, hij zit dat voor meer, ja, ja vriendersite noemen ze het ook wel, of niet? Ja, klopt. Het is eigenlijk ook een soort Facebook, maar dan Nederlands variant. Ja, precies. Ja, ik ken die naam uiteraard wel, ik ken ja. al die namen wel, maar... Uh, het is niks voor jou? Nou, nogmaals, het boeit mij niet. Ik vind het trouwens, een smartphone interessant. Ik heb zelf ook een Samsung Smartphone. Ja, nou, o, oh, dat dan weer wel? Ja, zeker. Ik vind die heel handig. Ik, ik, ik zou je zeggen, ik zit altijd op die dingen te, te, te spelen en te alle van allerlei dingen Nou, je zeg, hebt. en je ja. zegt net nog van dat mensen buiten niet meer met elkaar praten... omdat ze op hun smartphone zitten en dan zit je zelf dat ja. ook te doen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar. Nee. Ik zit, mijn, ik zit ik rij in mijn auto en ik fiets, maar ik ben er in mijn vrije tijd. Ik zit momenteel... Uh, als ik nu werk, dan vind ik daar wel gauw met de spelen. Ja, het computer. Je kunt er alles mee. Hè. Fotograferen, leuke cameraatjes erop. Ja, ja dat Nogmaals, dat, dat Facebook. Dat interesseert me niet. Nee. nee. Nou, nee, dat is duidelijk. Je er zitten zoveel leuke dingen op. En je kunt er leuke dingen mee doen. Maar nee, dat, dat die sociale media, Maar dat boeit me niet. Oké. Okay. Punt is gemaakt, ja, Wiebe. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. En uh, veel luisteren. Ik weet niet hoe lang je nog blijft hangen. Want we gaan nog tot zes uur door. Ik weet niet of je dat haalt. Oeh, en het bellen kunnen mensen nog wat sessie bellen of, uh... mensen kunnen nog uh, vijf minuutjes bellen maar ik heb uh, al één bellen voor zometeen of uh, waarschijnlijk en daarna dan is het uh, lekker naar muziek luisteren ja uh, maar jij, jij ja, zelf zit wel veel op Facebook ik ik zit ja weet je ik, ik zit er wel op ja ik uh, ja eigenlijk wel omdat uh, ik vind dat uh, ik zei het net al om bijvoorbeeld mensen te volgen die ik iets minder vaak zie Weet je, die wonen of wat verder, of het is familie die ik niet zo vaak spreek. En dan blijft toch een beetje makkelijk op de hoogte... van uh, wat, ze, wat ze aan het doen zijn, of uh, waar ze ja. naar school gaan... of uh, wat, wat ze wat ja. voor werk ze doen. Ja. Ja. Ja. En dat vind ik toch handig. Maar je bent wel een beetje eens... dat uh, mensen veel turen op die dingen en, uh, en elkaar niet meer aanturen. Ja, je nee, je turen, aan voor, je aan ziet. voor je het weet zit je er veel te lang achter. Dat is uh, absoluut waar. Dat is Ik bedoel, zo'n apparaatje, dat kun je voor hele leuke dingen gebruiken... voor andere dingen, maar dat Facebook, als je dat... Keer omgaat en uh, ja, en je ziet uh, Je moet het in balans hebben, zeg ik. Ja, nee, Facebook is leuk, maar er, er gaat helemaal niks boven een gezellig avondje met vrienden en muziekje erbij en, uh, en lekker kletsen. Precies. Dat is waar. Maar ik vind wel, naast elkaar moet het kunnen bestaan, uh, Wiebe. Ja, daar ben ik met je eens. Maar zo is het altijd in het leven. Hè? Uh, het gaat vaak uh, ja. de balans moeten zijn. Dus dat er niet is, en dat zie je op alle gebieden in huwelijk in alles, uh, overal moet je balans zoeken. ja En dan kom je het verst. En uh, wie bij die andere bedder is weggevallen, Dus jij maakt gewoon even het tot te uur. Waar, waar vind jij het nou moeilijkst om de balans te leggen in jouw leven? Sorry, wat zei je? Waar vind jij het zelf het moeilijkst om de balans te leggen in jouw leven? Uh, ik, ik, ik, ik, ik zit helemaal in balans. Ik zit al heel, ja, helemaal? Dat kan ik ik niet, joh. Ik ben op een raar... Hele raar ik, ik ben op, een, nou, ik, wil op ja, ik wil dat ook ja, niet zeggen. Ik zit heel lang in de ziektewet. Op een ontrechte manier, zeg ik. Oké. Okay. Ja, dat is een raar verhaal. En uh, ik hoop binnenkort aan het werk te gaan... Ja, dat is een hele rare gebeurtenis, maar uh, ja. ik uh, vermaak me momenteel prima in mijn vrije tijd, moet ik zeggen. Nee, oké. Okay. Ik zit al negen maanden in de vrije tijd. Maar je zit. Je zit dus in de ziektewet en voor het waarschijnlijk uh, voor omdat het een ingewikkeld verhaal is uh, en we nog ja, maar ja, twee nee. minuten hebben tot het nieuws begint, is, is daar echt niet tijd. Voor. Maar je, je, ja, je bent dat ja, heeft heel diep geestelijke achtergrond, maar ik, dat heeft mijn geestelijke dat de aarde goed aard, aard verder afwijt te wijden. Maar dit is, is mijn oogpunt onterecht, maar dat maakt niet uit. Okay, maar ik je... zit al negen maanden thuis en ik vermaak mijn best. Ik zit goed in, in vel, goed in balans. En uh, ik, ik, ik merk dat mijn geloof dat enorm versterkt de laatste tijd. Dat, daar voel ik me heel uh, goed in. Uh, okay. Ik voel echt kracht van boven, op ja, een wonderlijke manier. Dat je nu uh, misschien nu ook wat meer tijd hebt om daar uh, wat in te investeren? Dat heb ik altijd gedaan. Want je, uh, je bent ik, christelijk, nee, he, ik, even, voor duidelijkheid. Wat zei je? Je bent christelijk, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. Okay. Maar ik ga niet naar de kerk. Ik zeg, de kerk heeft... Ik ben altijd uh, uh, meer opgevoed, maar ik kom... Uh, ben op een gegeven moment in de vergeten terechtgekomen en die kerk is uit elkaar gegaan. Op een gegeven moment heb ja. ik het loslaten, de kerk. En ik heb gezien, uh, dat heeft ook mij een stuk bevrijding gegeven. Want de kerk, daar moet je het alleen niet in zoeken. Je moet het in God zelf zoeken, zeg ik. Kijk. En als je die weg heel serieus gaat in Jezus Christus... en daar de balans in vindt hoe het leven, echt leven, in elkaar zit, dan heb je een heel rijk leven... Nou, Wiebe, ik vind dit mooi, want nu nou ben jij de laatste bellen en dan zijn we eigenlijk klaar met het gesprek. En dan sluit je toch even af met een paar mooie EO-quotes. Nou, dat nou, ben, eh, ben ik wij Ja, dat een EO, was je al vergeten. Ja, <laughs> ja, precies ja. Dus kun je dat gewoon ja. zeggen hoor. Ja. Hey, wie, wie bedankt je wel voor, jou, uh, voor jouw mening en voor je verhaal. Ja. En uh, wellicht tot ja, de volgende bedankt, keer. Dan? Renzen, Renzen oh. was het toch, hè? Geloof ik. Renze, ja zeker. Ja, Rensen, de Kamer van vorige week. Precies. Oké, okay, dankjewel. Hey, Renzen bedankt. Hè. Doei. Doei. Ja, en zo hebben we toch alweer twee uur met elkaar gepraat over, uh, nou vooral eigenlijk over opvoeding en over kattenkwaad. Wat toch wel een leuk onderwerp was. Zo komen er toch wel wat interessante verhaaltjes van vroeger over tafel in de brand gestoken bouwspeelplaatsen. En weet ik het allemaal niet. Uh, het praatgedeelte zit er nu een beetje op. Dus mocht u nog een verhaal willen delen, moet u even weer wachten tot een ander nachtprogramma. Wij gaan zo meteen namelijk verder met de muziek het komende uur. En in het laatste uur hebben we ook nog interviews, maar dat is alweer pas om half zes. Nu eerst het nieuws.